De ezel die de zee ging halen. In een land hier ver vandaan ligt midden in een woestijn een prachtig dorp. In het hele land is het altijd heel heet en elk jaar regent het er maar twee dagen. Maar in het dorp groeien de mooiste bloemen en planten. Want de dorpelingen kunnen elke dag net zoveel water halen als ze nodig hebben uit twee meren. Het ene meer ligt ten oosten van het dorp en het andere meer ligt ten westen van het dorp. Die meren zijn er niet altijd geweest. Heel lang geleden moesten de mensen uit het dorp een halve dag lopen om water uit hun bron te halen. In die tijd woonde er in het dorp een heel arm gezin. De jongste zoon, Ali, ging elke dag met de ezel Coco naar de bron om water te halen. Onderweg vertelde Ali de ezel altijd een leuk verhaaltje. Dan riepen de andere kinderen uit het dorp hem na. Hé, hey, Ali, waarom praat jij tegen een ezel? Weet je niet dat ezels dom zijn? Heel, heel dom. Maar Ali deed net of hij de kinderen niet hoorde en fluisterde in het oor van Coco. Luister maar niet hoor, ze zijn zelf dom. Elke ochtend, voordat ze naar de bron vertrokken, kreeg Coco een bak water. Maar op een dag schonk Ali de bak maar half vol. We moeten allemaal minder water drinken, Coco, zei Ali bedroefd. De bron geeft steeds minder water, dus we moeten er zuinig op zijn. Niet lang daarna kwam de bron droog te staan. En niemand in het dorp had meer iets te drinken. En de dorpsbewoners kregen dorst. Coco stond in zijn stal en dacht na. Ik moet iets doen, balkte hij hardop. Hij herinnerde zich dat Ali hem eens had verteld over een grote plas water die hij de zee had genoemd. Ik ga de zee zoeken, dacht Koko, En als ik de zee heb gevonden, neem ik hem mee terug naar het dorp. Misschien is de zee wel zwaar, maar het zal me wel lukken. Koko vertrok onmiddellijk. Nadat hij een paar uur had gelopen, keek hij over zijn schouder. Hij kon het dorp niet meer zien. En nog steeds ben ik niet bij de zee, dacht hij verbaasd. Het werd ochtend, maar Coco bleef lopen, zelfs toen de zon op zijn huid brandde en hij het verschrikkelijk warm had. S'avonds werd het gelukkig wat koeler. Coco had erge honger en dorst, want hij had nergens in de woestijn eten of water kunnen vinden. Hij sliep een paar uur en liep toen dapper verder. Op een gegeven ogenblik zag hij vlak voor zich in het zand een man liggen. Coco liep naar hem toe. Hij zag dat de man mooie kleren droeg en aan elke vinger droeg hij een gouden ring. Koko raakte hem met zijn neus voorzichtig aan. De man kreunde en deed zijn ogen open. Beste ezel, zei hij, als je me terugbrengt naar mijn paleis, kun je alles van me krijgen wat je maar wilt. Koko moest even nadenken. Hij wilde liever de zee gaan zoeken. Maar hij kon die arme man toch ook niet in de woestijn achterlaten. Hij ging zitten, zodat de man op zijn rug kon klimmen. De man vertelde hem hoe hij moest lopen en ze gingen op weg. Onderweg vertelde de man, je zult het misschien niet geloven, maar ik ben koning. Ik was op weg naar mijn paleis en ik ben door rovers overvallen. Ze hebben mijn paard en mijn geld gestoren. Maar jij hebt me gered en ik zal je belonen. Vele uren later kwamen ze bij de stad van de koning. De mensen keken heel verbaasd, toen ze zagen dat hun koning op een magere ezel reed en niet op zijn paard. Koko liep naar het paleis en stopte bij de fontein in de tuin. De koning en de ezel dronken en dronken en dronken. Pssst. Toen ze genoeg gedronken hadden, gingen ze het paleis binnen. Breng eten en drinken naar mijn slaapkamer, zei de koning tegen zijn bedienden, en zet naast mijn bed een bed voor mijn vriend, de ezel. De bedienden waren heel verbaasd, maar ze deden wat de koning zei. Die nacht werd Koko in een koninklijk bed tussen zijden lakens gestopt. Slaap maar lekker, beste vriend, zei de koning. De volgende dag kreeg Koko van de koning een prachtig rood leren dekkleed. Koko dacht dat dit zijn beloning was, maar daarna nam de koning hem mee naar een van de kelders van het paleis. Daar stond een man die een lange groene jas aan had. Coco, dit is Melchior, mijn hoftovenaar, zei de koning. Melchior weet alles. Hij heeft me verteld dat jij op zoek bent naar de zee, omdat de bron bij jullie dorp is opgedroogd. Coco knikte verbaasd. Melchior liep zonder een woord te zeggen naar een hoek van de kamer. Even later kwam hij terug met twee emmers. De emmers zagen er heel gewoon uit. In elk van deze emmers zit meer water dan in de grootste zee, zei de tovenaar. Hij keerde een van de emmers om en liet het water eruit lopen. Daarna zette hij de emmer op de vloer. Er klonk een borrelend geluid en Coco zag tot zijn verbazing dat de emmer vanzelf weer tot de rand toe vol liep met water. Je mag deze twee emmers mee naar je dorp nemen, zei de koning, als beloning omdat je mijn leven hebt gered. Koko vertrok onmiddellijk. De reis was niet zwaar, omdat de koning hem genoeg eten had meegegeven. En hij kon net zoveel water drinken als hij wilde. Toen hij bij het dorp kwam, schrok hij. Alle planten en bloemen waren verdord. De bladeren aan de bomen waren bruin. En hij zag nergens iemand lopen of buiten zitten. Hij rende naar het huis van Ali en begon luid te balken. Ali deed open. Zijn lippen waren bleek en gesprongen ko! je hebt water voor ons gehaald, riep hij. Ali verdeelde het water uit de emmers eerlijk onder alle dorpsbewoners. En tot zijn verbazing zag hij dat de emmers zich vanzelf weer vulden. Van die dag af had iedereen in het dorp altijd genoeg water. Op een ochtend zagen de dorpsbewoners dat de emmers waren verdwenen... en dat er twee meren met koel helder water voor in de plaats waren gekomen... Wie nu het dorp bezoekt en vraagt waarom er een standbeeld van een ezel op het plein staat, krijgt dit verhaal te horen.